Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groot deel van de havenstad Odessa in Oekraïne zit zonder stroom, water en verwarming na een Russische dronaanval. Die aanval komt een dag nadat mensen van de Amerikaanse president Trump hebben gezeten met de Russen om het te hebben over de situatie in Oekraïne. De president van Oekraïne, Zelensky, heeft inmiddels gereageerd op de Russische aanval, zegt correspondent Christian Pauwen. Ja, hij benadrukt dus dat aan de ene kant dus de Amerikanen met de Russen in uh, Saudi-Arabië aan het afspreken waren. En uh, tegelijkertijd diezelfde avond opnieuw Rusland zo'n grootschalige aanval uitvoert. En uh, ja, het laat zien dat volgens Zelensky Rusland uh, pathologische uh, leugenaars zijn en dat ze absoluut niet te vertrouwen zijn. President Trump heeft na de gesprekken tussen de VS en Rusland gezegd dat hij ervan overtuigd is dat er een eind komt aan de oorlog in Oekraïne. Ook gaf hij president Zelensky de volle laag... ...terwijl hij er niet eens bij was. In de Brusselse voorstad Anderlecht is vannacht weer geschoten. De teller staat nu op zeven schietpartijen in twee weken. Dit keer werd een woning onder vuur genomen. Volgens de Vlaamse Omroep VRT zitten er 15 kogelgaten in de gevel... ...en ook zou er een molotovcocktail gegooid zijn. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk of er een link is met de andere schietpartijen in Brussel. En op het Australische eiland Tasmanië zijn 157 zwarte zwaardwalvissen aangespoeld. Iets meer dan de helft van de dieren leeft nog, maar toch is er weinig hoop dat ze kunnen worden gered. Een strand waar de walvissen aanspoelden is lastig te bereiken. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat zo'n grote groep op het strand terechtkomt. En de duurste huizen van Nederland staan in Laren. Die Noord-Hollandse gemeente staat voor het eerst in tien jaar weer op de eerste plek als het gaat om de huizenprijzen. Je legt daar gemiddeld ruim een miljoen neer voor een huis. Nou, maar of ze in Laren blij zijn dat ze daar de duurste huizen hebben? Nou, daar zijn we niet zo blij mee hoor. Dan hier dus... Te duur. En Laren is gewoon een heel excessief oord geworden. Heel veel mensen kunnen hier ook niet wonen. Inderdaad, jonge lui. Daarvoor is het heel moeilijk, dat klopt. Laren heeft Bloemendaal van de eerste plek gestoten. Daar kost een woning gemiddeld 1,04 miljoen euro. Dat is toch 10.000 euro minder dan in Laren. Dan krijg je het weer nog een frisse ochtend. Met later, vooral in het Noordoosten, zon. Op andere plekken zijn er meer wolken. Maar het blijft wel droog. Het wordt max 4 tot 8 graden. ZFM: Verkeersupdate.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 Ja, lekker met mijn Tijuana-taxi kom ik bij u binnenrijden. Ik heb de week doorgezaagd. Dat, is, uh, dat klusje heb ik weer geklaard deze week, luisteraars. Dus uh, de helft van de woensdag uh, ligt doormidden. Hè? En uh, mensen vragen mij wel eens duif... Hoe doe je dat nou? How do you do it? How do you do it, Freddy and the Dreamers? Ja, nou, ik ga het niet verklappen, ik ga het niet verklappen. <middels> wonderful world, wonderful people. Nou ja, niet overal, hè? Wat corrigeer, dat, dat nummer was van Jerry en de Pacemakers dat vorige nummer. Kijk, ja, als je wat ouder wordt, Dan vergeet je die titels. En de groep is nog... Met uh, Carrie Ann. Dit is een nummer geschreven door Burt Becker en Hal David Silla Black. Anyone who had a heart could look at me yeah. and know I dream of you. Knowing way.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 Silla Black, anyone who a heart. Silla was helemaal niet black, die was zo blank als een, als een, nou ja, zeg maar een Zweedse blondine. Zo blank was ze. Ja, luisteraars, ik kan het niet anders maken. Dit is ook een mooie hoor, echt een mooie. Een man met een hele donkerbruine stem. Love ja, is Niet alleen maar een bruine stem, hij heeft ook een bruin gelaat. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? Barry White. Die belde me net op. Hij zegt duif, let the music play. Nou ja, dan kan ik natuurlijk alleen maar uh, toegeven. What time is it? Barry is zin geven, zeg maar. There's always something going on in there. What becomes of the world? the mumble, know if it's a monster, Do you hear Can he do nothing with it? He's a Oh, this looks like a place. Come here, come Yeah. Come up here. Barry, come up. Yeah. One ticket, please. Well, Eindelijk zit hij de water in Yeah She's at home Yeah she's at home Yeah she's at home Let the music play. just dance right here yeah, right here right where I'm gonna stay Oh There's a holy hope for me. You're looking for a one night and a plan It is just that I, that I'm so hurt inside that all I wanna do is just dance, dance, dance. Very white, let the music play. Ja, lekkere muziek hè? Weet ik er die gauwe houe, discotheek. Ja, de spelden en naalden in mijn kop van de luisteraar. Needles and Pins, smoky. Chris Norman. I saw her today. I saw her face. It was a face I love. And I knew I had to run away. Hard, didn't think I'd do, but now you see she's worse to him than me. Let her go ahead and take his love instead, and one day she. En naaltjes. Volgens mij een nummer van de Searchers. Nogmaals, dit keer vertolkt door Chris Norman van Smokey. Die wel maar kennen van Hoe de fuck is alles? Next door to Alice, zo u wilt. Rustig aan mensen, kijk eens hier. gaan hierna weer cabaret voor u draaien. Ik de weg, I'm die op de achtergrond de banjo zit te spelen. 16, dus elke tel vier nootjes spelen op zo'n banjo. Ik geef het je allemaal te doen, hoor. De aarde is eh, rond. Althans, volgens Herman Vinkers. Oh, maar Australië is al zo apart. Nee, echt, uh, ik weet dat. Want ik, Australië is echt de wereld op z'n kop. Ik weet dat, want ik was een keer in Australië. Echt waar. Ik was in... Uh, Sydney.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 Ons hele leven is in feite één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Jawel, onverklaarbaar. Ja, ook de wetenschap kan die tegenstrijdigheid niet verklaren, hoor. Ach wel, nee. Maar dat is nog wetenschap helemaal. Stoerdoenerij. Ja. Ja, hier in Amsterdam hebt u ook zo'n universiteit. Waar twee zelfs. Nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar... Uh, zonde van geld. Ja. Volgens de wetenschap stijgt de zeespiegel met 10 centimeter per eeuw. Ik heb hem voor aardigheid eens nagemeten. Ik kwam op een stijging van anderhalf meter in zes uur. Ja, dat, dat stelt zo weinig voor. He? De wetenschap. Nou, Wat heb je nog meer aan? Fraaies in de wetenschap. Natuurkunde, hè? ook zoiets moois. Natuurkunde, ijzer zet uit bij warmte en krimp bij kou. Nou, vertel maar. Treinrails zijn van ijzer, ja. De zomers zijn de treinrails langer dan winters. De zomers doe je over Almelo Amsterdam langer dan winters. En toch klopt het dan maar van geen kant. <lacht> dat komt omdat ik daar te diep over nadenk, hè? En dat doen ze daar niet. op Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.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 Dit meen ik niet serieus. Nee, dat was maar een grapje. Want anders zou het niet waar zijn. En ho, ho, ho, zo, ho, ho, zo gemakkelijk. dan komt u er niet vanaf. Uh... Nee, als ik zeg dat waarheid zit in een niet serieus, dan is het alleen maar waar als ik dat niet meen, maar wel waar.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 You stand before me like a guiding light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 a bloke, feel so proud if she finds that I've been proud to see you. To see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Ah. Don't let her ah. home. Don't say she's broke my heart. Ah. I'd go down on my knees, but it's no good to pine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 Broke my heart. I go down on my knees, but it's no good to find. All together now. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Same thing with the English accent. Mrs. Brown. Okay, American accent. Mrs. Brown. Yeah, ja, it was good afternoon, same with Herman Hermits. Daughter. Uh, dochtertje van Mrs. Brown Ja, ah, dochtertje, dochter Ja Ik kan erom juichen, maar uh, mooie meisjes hebben nooit alleen Mooie mannen ook niet trouwens, zorgen dames Dus uh, uh, denk nou maar niet van uh, ik heb hem en ik hou hem uh, Nou ja, ik gun het je wel natuurlijk hè. Uh, De liefde voor het leven, dat gun ik je wel natuurlijk En dat is echt deze nog. Thank you for stars from the 50s scene. You box heroes and all the screens. Buddy Holly, we <much> <much> <much> see. Ricky Nels and Gachi Mary Lou. Do you remember? Do you remember? Do oh. were down and the when he sang. Burn down. On a serious singer in a rock around the clock. Little Richard and Bobby Rydell Elvis Presley The Holy Hotel Do you Do you remember? He's a dog It's joking, ain't so funny What a dog Johnny is a joker as I try to steal my baby He's a bird out. He likes to and jam It's what his baby feeds him He's her loving man Het klonkt al Ernie en de Shakers met hun uh, eigen Stars on 45. Maar dan heet het anders. Do you remember? Lekker ah, swingen, hè? Goud van oud uit Nederland. Van Nederland gaan we even naar de United Kingdom. Ik neem u even mee, luisteraars. Uh, even een beetje uh, pet af voor... Uh, het christendom. Ik neem u mee naar een kathedraal, natuurlijk naar de Westminster Cathedral. maar Winchester, ik u het Klein nuanceverschil, maar je kan er allebei bidden. All auto. Ja, nou. All auto. Ah, ah, ah. Ik kijk op een klokje, verdorie mensen. Ja, eh, het is alweer bijna 11 uur, en dat betekent dat ik er eventjes dus uit moet voor het de reclame. Ik ben zo blij met de Carpenters, want daar luistert u nu naar. Dat dus, uh, is nummer Heather, instrumentaaltje. Volgens mij heeft dat ook alles te maken met Veronica, want het werd volgens mij op Radio Veronica vroeger ook gedraaid. Ik geloof zelfs bij de ondergang van Veronica. Blijf naar me luisteren, want ik ben nog een vol uur bij u. En uh, straks in het de derde uur om uh, half twaalf natuurlijk weer cabaret, dan gaan we weer lachen. Ik ga nog niet verklappen met wie. U luistert naar Duitsdag de week door, dat heb ik al gedaan in de eerste twee uur. De woensdag ligt door midden, althans bijna. Om twaalf uur, dan is het officieel... Kunnen we kunnen de twee delen van elkaar gaan scheiden. En niet scheiden hoor, bij elkaar blijven. Ik mag geen slecht advies geven voor de radio. Nou, nog 15 seconden, dan moet ik er echt uit. Dan moet je echt ophouden kop houden, duif. Ja, ja, ja. Ja, meneer, ga ik doen.